Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Belgische minister van... hij wil dat moskeeën de imams melden bij de centrale raad die de moslims vertegenwoordigt. Die moet de namen doorgeven aan de Belgische staatsveiligheidsdienst. Dat zei minister Geens tegen de VRT. Onlangs bleek dat de imam die het brein zou zijn achter de aanslagen in Spanje... ...een paar maanden in België zat. De imam kwam om het leven bij de explosie in een huis in Alcanar aan de Spaanse oostkust. De politie in Brabant heeft vannacht een man aangehouden... in verband met de terreurdreiging in Rotterdam. Het is iemand van 22. Waar hij woont en waarvan hij wordt verdacht, is niet bekend. De man die gisteravond het verdachte witte busje... in de buurt van de Rotterdamse Concertzaal bestuurde... had niets met de zaak te maken. Volgens de politie was het een monteur en had hij te veel gedronken. Voor de gasflessen in zijn auto... had hij volgens de politie een logische verklaring. Verschillende supermarkten hebben gisteren wafels uit de schappen gehaald... omdat er fipronil in zit. Het gaat om ketens van de superunie, zoals Plus, Spar, Coop en MT. Op aandringen van de fabrikant verkopen ze geen mini-eierwafels... en sneeuwwafels van het eigen merk meer. Mogelijk worden ook andere eierproducten uit de schappen gehaald. Een woordvoerder van MT zegt in het AD dat hij geen idee heeft waar dit gaat eindigen... Begin deze maand werd al bekend dat het antiluizenmiddel fipronil in koekjes was gevonden, maar het gaat daarbij om ongevaarlijke hoeveelheden. In de Syrische stad Raqqa zitten duizenden burgers in de vuurlinie tussen de strijdende partijen, zegt Amnesty International. Er en daar zijn explosieven geplaatst door IS en burgers worden onder vuur genomen door sluipschutters. Eerder zei de VN dat er in Raqqa 10 tot 50.000 burgers vastzitten. Het weer droog, vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 22 graden. Morgen iets warmer, dan is het in het zuidoosten is er kans op een bui. In het weekend wordt het wat wisselvalliger. Dit was het NOS Journal. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Savere mai le cose che pretendi scusa, in fondo scusa, tu che dai? al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 E in fondo scusa in cambio Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45: Zie FM. is strong as a lion, soft as the cops and you lying times we got out like a knife, you in die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 Punt 9 ZFM How did she fall in love Tired and shaken up Could it be hanging around in the huff? No one was fooling well.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 Tell me who's the vando al punto di equilibrio dei sentimenti lei per lei per lei a cercare nei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 it is what go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 Quei momenti che troppo ik se ne vanno via